verwijzend naar de Sandy Hook School in Newtown... waar vorige maand twintig kinderen en zes volwassenen werden doodgeschoten. Na de hevige bosbranden van de afgelopen week... in de zuidoostelijke Australische staat New South Wales... zijn er overstromingen in Queensland zo'n 1300 kilometer noordelijker. Straten, spoorwegen en vliegvelden staan blank. De overstromingen worden veroorzaakt door de tropische storm Oswald. In een paar uur tijd viel meer dan een halve meter regen. Er is een dode gevallen en twee mensen worden vermist. Honderden mensen zijn geëvacueerd in afwachting van nog veel meer regen. Wielrenner Tom Jelte Slachter heeft de Tour Down Under gewonnen. Dat is voor de Nederlander van Blanco, het voormalige Rabo... de eerste meerdaagse koers ooit. Donderdag nog boekt de slachter, die 23 is, zijn eerste dag zegen ooit. De slotetappe van de Tour Down Under werd in Adelaide gewonnen... door de Duitse sprinter André Greipel. Het weer. Het is bewolkt en regenachtig... en er staat een stevige zuidwestenwind. In de middag wordt het vanuit het westen droog... en kan hier en daar nog even de zon doorbreken. Het wordt 5 à 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Michael Palin reist af naar Brazilië. Hij bezoekt zowel steden als geïsoleerde stammen. En ontmoet de mensen die deze nieuwe wereldspeler vormgeven. Vanavond in Brazilië met Michael Palin. Afrikaans verleden. Om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Kleine vossen. reuzenmiljoenpoten En chirpend en krakend door Europa. Nog een uurtje. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. <tied> Nou, nu de dooi ook op onze buitenmicrofoon echt uh, doorzet. Denk ik dat we voorlopig het schaatsen wel kunnen uh, vergeten. Heb jij nog andere plannen voor vanmiddag? Schaatsen um, in het vet zitten. hè? gaat in het vet zitten. ja. Nou, als je nog uh, leuke tips nodig hebt. Ik heb hier een uitgaanskrantje, een uh, leuk natuurkrantje. Uh, met wat uitgaanstips. Misschien zit er nog wat voor je bij, Menno. Uh, dit is bijvoorbeeld leuk, de Waddenvereniging. Die organiseert een, uh, uh, even kijken, vangen op zondag. Hartstikke leuk. Oh, er is een cursus uh, kipgrillen bij de Vegetariërsbond. Uh. En, oh ja, dit is leuk, dit is natuurlijk een aanleiding van Obama, want uh, die doet dat en sinds hij doet het, is er het een enorme hype. Kleiduiven schieten in de tuin van het hoofdkantoor van Vogelbescherming. Ja, ik begrijp dat je een <laughs> punt uh, probeert te maken. <laughs> ja, nou ja, ik vind deze voorbeelden dus net zo belachelijk als staatsbosbeheer die het eerste NK ijsvissen organiseerde in het Kuindersbos. Een Natuurorganisatie die een viswedstrijd organiseert. Ja, het was gewoon een ludiek idee van de boswachter Harco Bergman. Die was op vakantie in Lapland. Ging daar ijsvissen. Nam vijf van die hengels mee. En een ijsboor. En. Uh nou, omdat het hem leuk leek om dat hier te doen en om meer volk in de natuur te krijgen. Een natuurbeleving krijgen ze daarvan. En trouwens, al die deelnemers die vist achter het net, want ja. uh, ze, vingen, ze vingen niks. Natuurbeleving, natuurbeleving. Nou, ik stel voor om uit voorzorg Harko Bergmans paspoort in te nemen. Paspoort? Hoezo? Nou, gewoon. voor, voor de volgende keer gaat hij op vakantie naar Afrika. Lekker jagen op de Big Five. Wie weet waar hij dan uh, mee thuis komt. Belgische muzici vanochtend. Dit was het symfonieorkest van de Belgische Omroep. Met als solist Mark Grauwels. En het was de Piccolo Polka. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, en wij hebben het Boudewijn, ode en Roy Kleukers hier bij ons. Twee springgaan en krekelmannen. Daar gaan we straks mee praten. Maar die schrijven nu alvast een doos naar ons toe. een, re een reusachtige springgaan hier. Een centimeter of, Kakelaag, man. centimeter of zeven. Heel dik ding. En daarnaast een, een mini... Nou, je kan hem bijna niet zien. Een boomkrekeltje. Even... Ik vind knars, springhaan ook echt fascinerend klinken. Goed, daar gaan we straks over hebben. Maar eerst maar even naar de fenolijn. Naar de um, waren we net gewend aan sneeuw en ijs. Na vandaag wordt het alweer flink warmer. Het KMI verwacht dat het kwik dinsdag al nou, tot boven de 10 graden komt. Kortom, de natuur wordt weer voorzichtig wakker. Let deze week op vroege bloeiers. U voelt hem al aankomen, onze Venolijn. Bellen met de eerste en laatste lingen kan via 035 6711 338. En dat deden ook de volgende bellers: Marianda van Splinter. Gisteren en vandaag zag ik bij ons in de tuin in Westerlee een cape zitten tussen de vinken. Hedwig Duindam uit Utrecht. Vanmorgen om half tien keek ik even uit over onze mooie kloostertuin: een binnentuin in Utrecht tussen de Oude Gracht en tussen de Springweg. En hoog in het topje van de linde hoorde ik de eerste hegmus uitbundig uitbarsten in zijn brallende liedje. Doma van der Vliet uit Gastelternijveen, Drenthe. Als de vorst invalt, verschijnen er altijd een of meerdere kramsvogels die de sierappels in de tuin opkomen eten. Afgelopen maandag vond er echter een ware invasie plaats. Zo'n zestig krampsvogels streken neer in de bomen en deden zich te goed aan de sierappels. Een prachtig gezicht. Lot Völting, uit Groningen in de buitenaf. Sinds een week hebben wij een nieuw in ons stadhuis. In begin dachten wij dat het vogeltje een glanskop of een matkop was, maar nee, het is een zwartkop. En de naam van deze mooie zanger in Duits is Mönchskraasmücke. Mönch is de betekening van monnik, en dat kapje is typisch voor hem. Bertus van de Kolk, in de nog ijsvrije Sprengen en beken aan de Oost Veluwe -Zoom groeien grote bossen sterkroos. Deze groene waterplant groeit ook Zwinters door en biedt dekking aan stekelbaarzen, vlookreefjes en andere dieren. Corrie de Wolf in Vijf Huizen. Vanmiddag kreeg ik dus bezoek van acht Staartmezen. Waarom niet tijdens de tuinvogeltelling. Jammer. Hallo, met Nel van der Heijden uit Utrecht. We hoorden gisteren op landgoed Beerschoten in De beeld, toen we daar een tochtje uh, aan het langloven waren. Twee raven. Misschien wel geen eerstelingen, maar toch wel bijzonderlingen, denk ik. Zeker, raven. Als je die hoort, een fantastisch uh, geluid. Dus je ziet dan... Uh, nou, dat is helemaal geweldig. Maar bel dan vooral, dat mag altijd. Uh, 035 6711 338. Bij de Vlinderstichting kwam van de week een telefoontje binnen van de koster van een kerk in Zeeland. Iedere zondagochtend tijdens de dienst fladderden er vlinders rond in de kerk. En de vlinders leiden volgens de koster de gelovigen veel te veel af van die o oh, zo belangrijke prik. Het gaat om exemplaren van de kleine vos... die door de warmte in de kerk op zondag uit hun winterslaap komen. Wat te doen met vlinders in de kerk of misschien bij u op zolder... of in de slaapkamer? Even die bijbel, bijbel erop. <laughs> Klap erop. Nee, Karsveling van de Vlinderstichting weet daar natuurlijk het antwoord op. Henny Radstaak is bij Kars thuis... want die heeft zelf ook een overwinterende vlinder binnen zitten. Hier zit hij. Ik weet niet of je hem kunt vinden... Ja, ik zie hem al, ah, daar in de hoek, onder de boekenplank, de bovenste ja. plank. Ja, hij zit een beetje half plat tegen de muur aan. En als je heel dichtbij kijkt, dan zie je dat zijn pootjes net om het randje van die plank zitten... om hem om, ja, een beetje vast te houden. En uh, ja, zo zit hij dus nu al een, uh, een paar maanden. Kleine vos is dat. En dat is de meest voorkomende, binnen in huis. De dagbouw die met die mooie, mooie grote oog, is ook eentje die veel binnen zit. Want je hebt nog meer overwinterende vlinders nu. De citroenvlinder bijvoorbeeld en de gehakkelde aurelia. Maar die zitten nooit binnen in huis... En je voelt het dus inderdaad kille kamer. Je moet hier werken, ja. ja. ja maar dat is ook precies de bedoeling. En uh, we hebben ook nu uh, het daar naar beneden gedaan, want het is nu een zonnige dag. Nou, als die zon hierin gaat schijnen, wordt het ook weer net te warm. En uh, ja, dan, uh, dan zal die toch weer actief worden. En dat willen we eigenlijk helemaal niet hebben. Want dat is het probleem. Het warmt op. En dan? Komen die vlinders, als ze ergens binnen zitten, uit winterslaap? Ja, ja het zijn beestjes die echt in winterslaap gaan. Hè, dus echt helemaal zich voorbereiden op de winter. Ze halen heel veel vocht uit hun lijf. Ze maken glycerine aan, net wat wij in onze auto's stoppen hè, als antivries. En een hele laag metabolisme, dus dat ze heel, heel, helemaal echt in rust zitten. En dat kost veel energie, want ze moeten zich dus helemaal klaarmaken voor die winter. En het weer wakker worden kost in feite ook weer energie. Ze moeten die glycerine weer afbreken. Ze moeten zich weer... Nou, als dat twee of drie keer gebeurt in de winter, dan zijn ze gewoon dood. En hoe komt dat nu, dat het juist in deze tijd, net zoals in die kerk in, in Zeeland, dat die dat vlinders ja, ja. gaan vliegen? Ja, dus, zo'n kerk is een prachtige, koele plek. En als die vlinders daar op zoek gaan naar een overwinteringsplek in augustus, september, dan is dat heerlijk koel. Cool. En dat blijft ook zo, totdat inderdaad het heel koud gaat worden en dan gaan wij extra stoken. En juist als wij extra gaan stoken, dan wordt die ja, van oorsprong koele, koude kerk, die wordt gewoon warm. En dan worden die vlinders actief en ja... In sommige kerken zitten inderdaad tientallen kleine vossen. En ook hier in die kerk in Zeeland waren er ook meerdere... die dan uh, tijdens de preek aan het rondvliegen uh, sloegen. Maar goed, zodra die mensen weer weg zijn, dan uh, ja, koelt het weer af. En dan moeten ze weer in winterrust. En zeker in zo'n kerk, dan duurt dat weer een week. Dus dan zijn ze, want het kost best lang voordat ze echt in rust zijn... maar zo'n week, dat is weer lang genoeg om weer helemaal terug te zijn in die winterslaap. En tegen die tijd dat ze dat zijn, dan uh, komt de volgende preek. Wat moet je nou doen als je, nou, als je ontdekt bij jezelf in huis dat er een vlinder... Ontwaakt is uit de winterslaap, omdat je ergens de verwarming open hebt gezet? Nou, het beste wat je kunt doen is hem uh, vangen. En als hij echt actief is, ja, dan moet je hem met een potje bijvoorbeeld vangen en dan een kaart eronder schuiven. Als hij stil zit, als hij stil hangt met zijn vleugels dicht, dan kun je hem prima gewoon met je handen pakken. En dan niet ja, zoals je iets grijpt, maar met het V-teken. Als je het V-teken maakt uh, met, twee, met je middelvinger en je wijsvinger, daarmee kun je hem zo om zijn vleugels pakken. Je kunt niet hard drukken, je kunt hem nooit kapot drukken. En op die manier zet je hem eventjes in een schuurtje... of in een, onder een carport met zijn pootjes tegen de muur aan. Je ziet op een gegeven moment, die pootjes grijpen zich vast. Je maakt je vee open en hij zit heerlijk op dat plekje. Zal misschien nog iets gaan verkassen naar een plekje... wat hij, voor, wat hij zelf beter vindt, maar vooral koud wegzetten. Je moet nu juist op een koude plek zetten. Ja, niet bang, zijn min 10 graden, min 20 graden. Dat kunnen ze ja? gewoon hebben, daar zijn ze op gebouwd. En dat is veel beter voor ze, want dan zijn ze helemaal in rust en warmte. Dat is gewoon uh, funest. Vlinders de kou in. Vlinders de kou in, ja. Het is een beetje raar, maar zo, dat is wel het beste voor het beest. De wals-sentimentale van Tchaikovsky. Uitgevoerd door Wa Chung op viool en Philip Mol op piano. Hallo wereld. Hier, Oli Ramp... Dat is de titel van een indringende documentaire... die Vroege Vogels samen met Milieudefensie maakte in Nigeria. De film toont de enorme vervuiling die wordt veroorzaakt... door de oliewinning door Shell in de Niger-Delta. Komende week wordt die documentaire nog een paar keer uitgezonden... want de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag... over de Nigeriaanse olievervuiling is aanstaande woensdag. Spannend dus. Nou, tot nu toe wilde Shell ons niet te woord staan over deze hele affaire... maar daar is nu verandering in gekomen... De reis naar Nigeria maakten we met vier gewone Nederlanders, zoals je dat noemt. En eh, zij zijn naar het Shell-hoofdkantoor geweest voor een gesprek met Allard Kastelein. En wie het ook spannend vindt, is de hond van Janine. Want die wordt toch. Oh, die wordt nu de mond, mond gestoord. Sorry. We hebben het over Shell. De reis naar Nigeria maakten we met vier gewone Nederlanders. En zij zijn naar het Shell-hoofdkantoor geweest voor een gesprek met Allard Kastelein, directeur milieu van Shell. Rob Buiter ving ze op bij de uitgang na afloop van het gesprek. Nou jongens, wij mochten er niet bij zijn uh, met uh, microfoon of camera. Dus uh, vertel het maar, hoe was het? Nou ja, Natasja... Dat was een goed gesprek. Ja, het was een heel ongedwongen gesprek. Daarom natuurlijk ook geen camera. En ja. geen... Nou ja, het is gewoon een gesprek tussen ons. Ja. Gewone Nederlanders en dan met z'n en uh, heel fijn om te horen, want als dat vind ik, ik moet het eerst zien, maar ik vind het wel in ieder geval fijn om te horen dat zij hetzelfde voor ogen hebben als wij, dat er gewoon een oplossing moet worden, dat er een oplossing moet komen en dat ze daar toch alles aan willen doen. Dat dat niet makkelijk is, dat er heel veel verschillende partijen zijn die daar een aandeel in hebben, ja. dat snap ik ook wel, dat wist ik ook voordat ik daar naartoe ging, alleen nu wil ik het eerst ook zien, dus over een jaar ga ik in ieder geval terug en dan wil ik zien dat daar ook echt iets gebeurt. Ja. Jet, hoe kijk jij er tegenaan? Nee, ik ben, ik ben het er eigenlijk heel erg mee eens. Ik bedoel, nee, er waren er, natuurlijk waren er momenten in het gesprek, ik bedoel, ik blijf vinden dat Shell op sommige punten, maar sommige punten liggen ook gewoon gevoelig en zeker over het verleden, dat ze zich blijven verschuilen achter excuses. Maar aan de andere kant, zeker met hun kijk naar de toekomst, die is wel heel positief. En, en daarvan hebben ze wel echt gezegd van ja, we willen ook gewoon vooruit, we willen ook verandering en wij willen ook niet. Dit aan ons broek hebben hangen, weet je wel. Dat vinden wij ook hier. voelen wij ons ook helemaal niet prettig bij. En dat geloof ik 100 Ik geloof 100% dat de good intentions er zijn. Maar ja, we moeten maar zien wat daaruit voort gaat komen. Of kan komen. Ja. Maar Herman, hoe lang is het geleden dat jullie. Eh, de gore lucht van. met Langs olie doordrenkte aarde in je neus hadden? Een maand of vier al wel weer. Hè? Bijna vier maanden. Ja. ja. En, en is dat dan nog niet zo vers dat je hier. Uh, ja, heel, nou, als ja, dus, je uh, naar binnen gaat. Ja, zo ga je wel naar binnen. En uh, je probeert natuurlijk uh, uh, dan naar achter te komen. Of je nou uh, ja, of je voor het lapje gehouden wordt. Ja. Of je een mooi verhaal hoort. Of dat er echt serieuze intenties zijn. En uh, nou, ten eerste kom je daar natuurlijk nooit echt achter. Nee. Want dat, dat, dat, dat zou je moeten kunnen, uh, gedachten moeten kunnen lezen. Uh, en wat zij ze, wat ze goed kunnen uitleggen, maar wat wij eigenlijk ook al snapten, was hoe moeilijk het is. Ja. En, wat er allemaal, en hoeveel er allemaal bij komt kijken en hoe moeilijk het is om met al die moeilijkheden iets voor elkaar te krijgen. Uh, ja, wat mij nu wel opviel was dat er, uh, wat ik dan toch een beetje tussen de, tussen de regels door hoor, dat ze nog wel toch de intentie hebben inderdaad. Om daar, ja. te, blijven, om ja. daar te blijven, En om daar actief te blijven en dat ze toch een soort... Lange termijn perspectief daar nog steeds hebben. Ja. Wat eigenlijk mijn grootste angst zou zijn dat ze daar zouden willen vertrekken. Ja. Ja. Maar jongens, ik, ik ben een beetje verbaasd, moet ik je heel eerlijk zeggen. Want eh, kijk, als ik naar Pauw en Wittemon zit te kijken, en dan zie ik daar zo'n brave shell meneer dan, dan laat ik me inderdaad heel makkelijk inpakken. Maar jullie hebben daar de ellende gezien, de, de troep geroken. Ja. Ik had eerlijk gezegd verwacht uh, dat, dat jullie uh, daar, daar veel strijdbaarder, strijdbaarder en sceptischer tegenover ja. zouden staan. Ja, maar zonder Shell kom je er niet. Dus je kunt daar inderdaad als grote tegenpartijen zeggen: Jongens, jullie moeten het allemaal doen zoals ik vind ja. dat het moet gebeuren. Dan gaat het niet werken, want zonder Shell gaan we het niet bereiken. Dus het gaat er ook om: hoe gaan we met elkaar zorgen dat dit opgelost ja, wordt? Precies. En daar hebben meer partijen hebben daar een aandeel in. Shell een hele grote. En ik vond het zelf, dat heb ik ze namelijk nog nooit zo horen zeggen. Dat ze daar ook dat erkennen, dat ze die, die verantwoordelijkheid hebben en ook willen nemen. Mm -hmm. En dat ze er kennelijk nog belang bij hebben. Dat is ja. goed nieuws. Ja. Nou ja, nou ja bedunk bedunk dat ze er belang bij hebben. Ik weet niet wat voor een omzet ervan uitkomt. Ja, hoeveel nou miljard ja, maar, en hoeveel winst. Ik, ik, ik vond het, ik vond het uh, een paar maanden geleden was er een bericht dat er een, een grote put afgestoten is uh, overgedaan aan een Nigeriaans bedrijf. Ja. Myrthe, jij bent ook mee geweest naar Nigeria. We hebben jou niet gezien in de tv-documentaire. Jij was vooral bezig met live bloggen vanuit Nigeria... over de situatie die je daar gezien hebt. Heeft Shell in dit gesprek ook nog iets verteld... over wat ze eigenlijk van jullie documentaire hebben gevonden? Ja, dat was heel duidelijk. Uh, ze baalden er heel erg van. Dat kwam meteen duidelijk naar voren. Want zij wilden hun eigen mening ook duidelijk naar voren brengen hierin... En dat hebben ze in de documentaire niet kunnen doen. Maar dat hebben wij duidelijk gezegd dat dat hun eigen schuld is... omdat zij niet wilden reageren. Ja, maar dunkt ze zijn, ik weet niet hoe vaak uitgenodigd. Precies, wij hebben ze heel vaak uitgenodigd en dat wilden zij niet. Zij wilden niet contact met ons hebben tot de uitzending... waar zij dus heel erg van wilden. En de dag erna hebben zij contact met ons opgenomen... om nu dus wel te gaan praten. Dat vinden wij wel heel positief. Um, want ze, ze hebben nu een veel meer... Uh, open instelling, we hebben het gevoel. Dat ze meer wilden gaan praten, ook in het vervolg. We hebben ook afgesproken om in het vervolg nog te blijven praten over oplossingen. En dat ze daar open voor staan. En dat vind ik een heel positieve verandering. Wat ik niet had verwacht dat uit, uit dit gesprek zou komen ja. eigenlijk. We blijven het volgen. Zeker. Oké, okay, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag ja. gedaan. Wie de aangrijpende documentaire Hallo Wereld hier Olie Ramp wil zien... Nou, die moet maar kijken morgenavond om 11 uur op Nederland 2. Of dinsdagmiddag 29 januari om kwart over 12 ook op Nederland 2. En via het digitale kanaal Holland Dok wordt hij maar liefst zes keer vertoond. Dus je kunt hem niet missen. In mijn beste Zweeds komt die den Fjörloradersonen. Oftewel, de verloren zoon was dit van de Zweedse componist Hugo Alvin. Ik zit gelijk gewoon in uh, mannen die vrouwen haten, of nou, in ja. het millennium. Um. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Goed nieuws, ja, staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken... wil een Europees verbod op de giftige bestrijdingsmiddelen neonicotinoïden en fipronil... In een vorige week verschenen rapport concludeert de The European Food Safety Authority... dat deze stoffen het voortbestaan van de bij in gevaar brengen. Opmerkelijk is dat de Universiteit Wageningen, belangrijk adviseur van de regering... de schadelijke invloed hiervan altijd heeft gebagatelliseerd. De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor een verbod op neonicotinoïden en fipronil. Een motie daarover van Esther Ouwehand werd deze week in de Tweede Kamer aangenomen. Hoe slecht zijn die middelen, vragen we Esther Ouwehand. Nou, die middelen zijn uh, eigenlijk een soort uh, supergif. Die zijn uh, 7000 keer sterker dan DDT. En ook daar hebben we erg spijt van gekregen, weet iedereen vast nog wel. En het erge aan deze middelen is ook dat ze systemisch zijn. Dat betekent uh, plantenzaden worden ondergedompeld in het gif. En als het plantje uit het zaadje groeit, is die hele plant giftig. En dat betekent dat uh, verstuivers als bijen en hommels via het stuifmeel in aanraking komen met dat gif. En omdat het zulk sterk gif is, zijn hele kleine hoeveelheden al heel erg gevaarlijk. Wat betekent dit besluit nou van de staatssecretaris? Nou, het betekent in elk geval een belangrijke doorbraak. We knokken al jaren voor een verbod op deze stoffen, maar een Kamermeerderheid wilde nooit luisteren naar de waarschuwingen van wetenschappers... Nu heeft de Kamer onze motie aangenomen en dat betekent dat de staatssecretaris in Europa moet vragen om een Europees verbod. Ik denk dat die kans uh, groot is dat het ook voor elkaar komt, want andere landen waren al verder. Frankrijk en Duitsland hebben al beperkingen opgelegd. En als het nou niet lukt, dan vind ik dat ze in Nederland een verbod moeten instellen. Een ontdekking. Waarom zou je kolen uit de grond halen? als je ze ook ondergronds in brand kan steken... en het gas als energiebron kan afvangen. In het wetenschappelijke tijdschrift Progress in Energy and Combustion Science... wordt deze techniek, waarbij lucht wordt geïnjecteerd, uit de doeken gedaan. Volgens de onderzoekers is dit ondergronds verbranden goedkoper dan mijnbouw. Kunnen dieper liggende voorraden bereikt worden... en is het mogelijk om de vrijkomende CO2 af te vangen. Energiebedrijf RWE in Limburg zegt niet enthousiast te zijn. Zo zou het gevaar van spontane mijnbranden groot zijn... en een grote impact hebben op de omgeving. Schiphol? Olifantsgras, birdcontrollers, jagers, lichtkogels, lasers... wat je al niet kunt verzinnen om de ganzen rond Schiphol te verjagen. En het eind is nog niet in zicht, want weer is er een nieuw middel bedacht... in Vragenluid... Een soort alarmsysteem dat automatisch aangaat als er vogels in de buurt komen. Infrageluid is geluid met een heel lage frequentie. Voor mensen niet te horen, maar vogels gaan ervoor uit de weg. Onderzoekers zeggen dat dit geluid hetzelfde effect heeft op vogels... als het geluid van een onweersbui. Het zal mij benieuwen. Europa. Het Europese CO2-emissiehandelssysteem is donderdag ingestort. Door de economische crisis en energiebesparende wetten is er een overschot aan die rechten ontstaan, waarmee bedrijven hun uitstoot van broeikasgassen kunnen afkopen. De prijzen hiervan zijn dan ook fors gedaald. Het gevolg is dat er amper een prikkel is om bijvoorbeeld windmolens of efficiënte gascentrales te bouwen. Wetenschappelijk nieuws. Even een grappig nieuwtje over mestkevers. Eh, ik denk dat Govert Schilling, als hij luistert, hier wel vrolijk van zal worden. Het blijkt dat mestkevers zich s'nachts oriënteren met behulp van de sterrenhemel. Het was al bekend dat kevers zich lieten leiden door de stand van de zon of de maan. Maar hoe vinden ze dan de weg als die twee niet zichtbaar zijn? Daarvoor hebben Zuid-Afrikaanse biologen mestkevers in een planetarium gezet. En daar is ontdekt dat ze andere beelden aan de hemel gebruiken. De insecten hebben geen heel goede ogen. Dus afzonderlijke sterrenbeelden die zien ze niet, maar de gloed van de melkweg wel. In het planetarium kon de melkweg steeds op een andere manier gedraaid worden. En zie daar, de mestkevers volgden precies die richtingaanwijzer. Nieuwe natuur. In Amsterdam zijn ze wel wat gewend als het gaat om vissen die uit het water gehaald worden. Maar toen er een Russische steur werd gevangen was de verbazing toch wel groot. Dit exemplaar was 73 centimeter lang. Maar de vis kan wel 2,5 meter worden en wordt maar zelden in Nederland gezien. De Russische of Diamantsteur leeft in de Zwarte en Kaspische Zee... en staat op de rode lijst van ernstig bedreigde soorten. Als gevolg van overbevissing en afgedamde rivieren. Is die daarom naar Nederland gekomen? Vragen we aan stadsecoloog Geert Timmermans. Ja, ik denk dat hij uh, of via zeg maar, het uh, rijn downo kanaal is geswommen. Hè, dus vanuit de Donau richting de Rijn en zou in Amsterdam is terechtgekomen. Maar wat we eigenlijk denken is dat hij als uh, vijvervis los is gelaten. Hè, die vissen, die, die steuren kan je kopen. En dan zijn ze 20, 30 centimeter lang. Uh, als ze dan nou wat groter worden en je vijver is te klein... Hè, dan besluiten al veel uh, mensen om die uh, steuren los te laten. En ook de sterlet, hè, dat is ook een, een steurtype... Die wordt ook veel als uh, vijvervis verkocht. Ja, en uh, daar zijn we zeker niet blij mee. Omdat het gevaar uh, kan optreden dat die Russische steuren of die sterlets uh, ziektes bij zich dragen. En dat uh, zeg maar onze Atlantische steur daarmee uh, besmet. Maar het gevaar van kruising is ook wel degelijk aanwezig. Uh, dus eigenlijk zou de wet gewoon moeten verbieden dat je die Oost-Europese Russische steuren gewoon niet hier uh, mag verkopen. Energie. Greenpeace Nederland gaat voor het eerst in haar bijna 35 jarige bestaan onderhandelen in de Sociaal-Economische Raad. Campagne-directeur Joris Thijssen die gaat komende week in het nette pak naar Den Haag. Het kabinet wil dat er een breed gedragen akkoord komt over de omschakeling naar schonere energie. Daar komt extra geld voor, zodat we in 2050 helemaal geen fossiele energie meer gebruiken. Voor die ambitieuze doelstelling heeft Greenpeace nu even de actie overal verruild voor een maatpak met stropdas. Maar wees niet bang dat het saai wordt, want op allerlei fronten gaan de acties gewoon door. Gisteren werd in de Kalverstraat nog gedemonstreerd voor schone kleding, waar geen gevaarlijke gifstoffen meer in gebruikt worden. Een aantal grote kledingmerken gaat al de goede kant op, maar het Nederlandse die star blijft halstallig weigeren. Er wordt al gesproken van gifstar. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Katina voor piano van de Franse componist Charles-Henri Valentin Alkan uitgevoerd door de vingervlugge pianist Ronald Smith. De meeste planten hebben als ze klein zijn en net ontkiemd slechts twee blaadjes. En als de plant oud genoeg wordt, neemt, uh, een eik of een beukenboom, dan, uh, neem bijvoorbeeld een eik of een beukenboom... dan kan het aantal oplopen tot ja, tienduizenden. Dat is dus heel gewoon met twee beginnen en in de loop van het bomenleven wordt het aantal bijna ontelbaar groot. Bij dieren is het niet gebruikelijk dat ze met een paar poten geboren worden... Uh, maar dat er in de loop van tijd armen en benen worden bijgemaakt. Toch is er een diersoort die zo groeit. Bij de geboorte zes paar poten, en dat groeit in de loop van het leven aan tot heel veel meer. Het zijn duizend poten en miljoen poten. In Dierenpark Amersfoort zijn onlangs jongen van de reuzenmiljoenpoot geboren... Met aanvankelijk slechts een paar pootjes. Joost Huizing is op kraamvisite bij de verzorger van de baby's, Ronnie Johan. Ja, we zijn nu achter de schermen in het 100.000 dierenhuis. Spinnen, slangen. Ja, klopt. Ook kakkelakken staan hier. En uh, zo ook de miljoenpoten. Dit is uh, bak 0011. Nou, dat betekent eigenlijk dat er 11 dieren in zitten... waarvan het geslacht onbekend is. Ze zijn heel klein. En heel klein. En uh, we hebben natuurlijk heel veel verstopplekjes uh, gemaakt uh, met, uh, met rottend blad. En een hele dikke laag uh, vochtige grond. Daar zitten ze graag in. En dat blad, dat eten ze dan ook. Dat is wel spannend. Waar zijn ze? Ik wacht wel dat we er eentje uit moeten kunnen halen. Ah, hier hebben we er een. Hoeveel segmentjes heeft hij nu? Moet ik eens even gaan tellen. Veel. Je ziet hier het achterstukje, dat is al lichter, dus hij is net vervuild. Dat moet nog opdrogen. Je ziet nou begint hij te kruipen. Hij is een centimeter of drie lang inmiddels. Ja. En per segmentje heeft hij... Twee paar pootjes. Als ze geboren worden, dan hebben ze nog maar een, een, drie, vier segmenten. Dan hebben ze ongeveer zes paar poten. Twaalf dus poten? Ze, ja, inderdaad. En jullie noemen dat miljoenpoot? Het begint klein. Dus uh, uiteindelijk, als ze volwassen zijn, dan zijn ze boven de 20 centimeter... Dan hebben ze dus een 256 poten. 128 linkerpoten en 128 rechts. Ja, klopt. Komt het nou meer voor? Dat dieren met minder poten geboren worden dan ze uiteindelijk krijgen? Ik zou zo geen andere voorbeelden als, als er veel poten kunnen noemen. Het is wel bekend dat bij sommige dieren natuurlijk weer uh, poten aan kunnen groeien wanneer ze afvallen. Of, ja. En je hebt dieren die heel anders worden: een rups die een vlinder wordt? Totale gedaanteverwisseling, zoals ook bij, bij amfibieën natuurlijk het geval is. Maar uh, insecten, dit is toch wel de grootste groep uh, in het dierenrijk. En uh, er is ook heel veel variatie binnen de soorten. En hey, al... loopt nu? Ja, is het een hei van zij? En dat kan ik nou nog niet zien. Op het moment dat ze uh, geslachtsrijp worden... dan uh, kun je bij de mannetjes heel duidelijk geslachtsorganen zien zitten... op het uh, derde segment. Dus vrij dicht bij de kop eigenlijk. En dan zie je een Wat paar... handig. Uh... Ja, ik denk dat je dan juist wel heel goed kan zien waar je mee bezig bent. Dus dat is misschien <laughs> ook wel handig. Nou, deze kleine die gaat weer terug ja. in zijn bakje Hoe oud is die nou precies? Um, ja, dat is lastig te zeggen. Want wij, uh, wij vinden ze niet direct als ze uitkomen uit de ei. Want dan zijn ze nog maar een paar millimeter. En wij vinden ze ongeveer vanaf een centimeter grote. Natuurlijk een, uh, het verblijf waar ze in zitten, een hele dikke ja. bodemlaag. Ja, dan zullen ze al een week of drie, vier oud zijn, uh, naar schatting. Dus deze zijn nog van vorig jaar? Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Gaan we kijken bij uh, vader en moeder. Dan gaan de dorre blaadjes weer eroverheen. Ja. En de stukjes komkommer. Ja. Jullie zijn op zoek naar de chameleon. Ja. Ik kom voor de reuze miljoenpoot. Dus Waar is die? Daar. In het hoek. Ja. Heb je geteld? Ja. Nee. Enig idee hoeveel poten die heeft? Hij eet een heel klein miljoenetjes, Lijkt het wel. Hij <laughs> kruipt Ja. U had hem al gezien. Ja, maar nog niet de kleintjes. U zit apart. In de couveuse. Ja, zoiets. Ja. Kan je hem even goed laten zien, want ze, ze ja. hebben zich een beetje verstopt, Ik Kan hem even openmaken. Hoi. Er zitten allemaal kevers ook bij. Ja, dat ja, zijn uh, rozenkevers. Die komen ook voor in Afrika. En uh, De larven van de rozenkever die wordt in uh, dierhouderij vaak gebruikt als voedseldier. De kever zelf wordt niet gegeten, maar de larven uh, dat is een mooie bron van proteïnes. Eten en gegeten worden? Ja, ja in diertuin dierentuin hebben we ook meer uh, met brokken te maken. Dus dat is wat makkelijker. Maar, maar, uh, maar soms ook levend voeren. Ja, zeker bij je. Uh, en daar de die de grote, groen. donkerbruine, zwart bijna... Mensen zien het aan voor een slang met pootjes. Ze zien het ook aan voor een rups of voor een bewegende drol, uh, wordt het nog wel eens genoemd. Kan hem vastpakken. En dan zie je inderdaad, ja, het zijn er geen Zo miljoen, maar het zijn antwoord. er wel... waanzinnig veel. Ja, In een soort inderdaad. patroontje. Nou ja, als een dier schrikt, dan rotten ze zich eigenlijk op, zodat ze pootjes beschermd zitten. De buitenkant is heel erg hard. Dus dat is echt een, een panzer wat, uh, wat de pootjes kan beschermen. Miljoenpoten, die zullen niet bijten. Kunnen, ja, ze kunnen wel bijten, maar dat zullen ze niet snel doen. Die voorste pootjes, zijn dat een soort voelen? Ja, dat zijn Dingen? inderdaad antennes. Dat zijn allemaal kleine segmentjes ook. Ze... Oh, ja, Neurons ropten zich op, ja. Je ziet dat om de twee, drie centimeter een hele golf naar voren toe gaat... en dan vervolgens weer de volgende golf aankomt. Dus, uh, de pootjes die lopen niet van links naar rechts... maar beide paar poten gaat tegelijk naar voren en naar achteren. En op ja. die manier struikelen ze natuurlijk niet over hun eigen pootjes. <lacht> uh, leg hem weer terug in de bak. Ja. Dan kunnen de kinderen hier ja, er ook weer naar kijken. Een heel schattig ding. Hier? ja. Okay, oh, pas op hoor. En daar loopt een heel ja, beest. Ja, zo'n miljoen poot of zo. Toch? Kijk, hier opgerold zit hij ook. Hey, ja. Zijn er niet een paar nieuwe geboren, was ik? Hey, Toch? Dat ja. zijn deze, ah, ja? ja? Okay. Nou, als jij nou de rest van het uur volmaakt met het tellen van het aantal poten... Uh, tot dat, een miljoen Dat duurt heel lang. je jullie grote slakken gezien? Kunzel speelde met zijn Cincinnati Pops Orchestra... Who's Afraid of the Big Bad Wolf? Uit de drie kleine biggetjes van Walt Disney, 1933. Oh. Als je dit hoort, is het waarschijnlijk een, een mooie zomeravond. In Zuid-Frankrijk. Toscane. Ik zie ons er al zitten. Wijntje erbij, jij ik ook. <laughs> oh. Eigenlijk is het nu alles behalve de tijd van de krekels en sprinkhanen. En daarom is het des te leuker om ze weer even te horen. Een beetje, ja, het is gewoon bijna nostalgie. Toch? Boudewijn O.D. en Roy Kleukers zijn de sprinkhaan- en krekelmannen van Nederland. Regelmatig reizen ze gezamenlijk van hot naar her om uh, nieuw geluid op te nemen. En onlangs schreven ze het Italiaanse standaardwerk in de beroemde Fauna d'Italia-reeks. Boudewijn ode, Roy Kleukers. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het maar weer zomer. Welke hoorden we net trouwens? Boudewijn? Nou, als je goed luistert, hoorde je er meteen al een paar. Maar de belangrijkste en de meest sfeerbepalende is de boomkrekel. Maar je hoort ook nog andere erdoorheen? Je hoort ook nog andere. Tjik, hoor je nog daartussen door. Want het lange wat je nu hoort is de boomkrekel. En daartussen tjititiet? Je hoort nog een grote groene sabelspring gaan. En uh, je hoort nog een. een uh, die chickende soort, zeg maar. die geen Nederlandse naam heeft. Ja. En uh, je hoort nog een, een, een, een, een grote uh, spitskop. Vertel dat gelijk zoomt. iets over hoe lastig het is om die geluiden op te nemen. Want jij bent de geluidenman. Uh, en, en soms ben je op zoek naar een, een, een boomkrekel. En dan zitten er vijf uh, naast hem te. Te maken. Ja, je kan moeilijk tegen die andere zeggen, want dan... Nou. <laughs> nou, voor een deel is dat gewoon techniek, tek, techniek, dus met goede richtmicrofoon werken natuurlijk. Maar ik neem soms ook wel beestjes mee naar huis. Dan uh, gaan ze in een thee-ei en uh, dan kunnen ze heel mooi... Uh, je hebt hier en, eentje voor je liggen, dat ja, is gewoon zo'n... Zo dubbelzeefje. Zo knijp, uh, zo knijpzeefje, zo knijpzeefje ja. En dan kunnen ze, kun je ze heel mooi uh, in, uh, in, je, in de kamer of in je hotelkamer, zoals we dan wel eens doen, uh, kun je ze opnemen. En waarom in zo'n knijpzeefje? Nou, daar komt het geluid mooi uh, aan alle kanten doorheen. Je houdt Lekker. ze gevangen, maar er is ja. wel, kan wel geluid naar ja. buiten. Dus het dat eten bij zo zo. een bakje werkt het natuurlijk nee, niet, Menno. Nee, nee. Hoe, in hemelsnaam, en dat is natuurlijk... De, de, want wij, wij hebben dat Italiaanse bij standaardwerk, mag ik wel bijna zeggen, hier voor ons liggen. Hoe, ja. Waarom? Hoe komen jullie nou in het twee oer-Hollandse ja, mannen. Want, want als we hier de voorkant van dat boek, Fauna d'Italia, Bruno Massa, Paolo Fontana, Filippe Buzetti... Rooikleukers Kleukers en Boudewijn OD. staat er op de voorkant. Ja, ik heb zelf heb ik een tijdje in uh, Italië gewoond. En ik had toen net in Nederland had ik het, uh, springkranen, de Springhanen Atlas uh, georganiseerd. En uh, ja, dat, ik was toch met die Springhanen bezig. En dan ga ik in Italië ook eens kijken hoe het daar zit met de Springhanen. En kwam er allemaal mensen tegen die ook met uh, Springhanen bezig waren. En uh, na verloop van tijd zijn we, hebben we dat plan opgevat om eens een keer alles samen te vatten voor Italië. Dus dat is... Uit die periode is dat voortgekomen. Maar Roy, hadden. dat vertelt dus ook dat d, d, jij en ook Boudewijn... dat jullie echt uh, uh, op Europees vlak ook spring gaan en kregen experts zijn. Want anders zouden Filippo en Paolo en Bruno het wel met z'n drieën af kunnen. Ja, ja. klopt. Ja. Ja, we hebben toch wel een paar nieuwe elementen er ook in gebracht. Vooral dat geluid. Dat was natuurlijk, ze luisterden wel naar die spring gaan en ze konden het ook wel herkennen. Maar ze gebruikte het niet echt om... Uh, te determineren. Uh, nee, niet, niet, uh, niet zo erg als dat zou kunnen. Dus we hebben daar wel uh, wat kunnen bijdragen op dat gebied vooral. Maar jullie struinen dus ook echt samen Europa af? Ja, we doen het eigenlijk met z'n drieën. Luc Willemsen die is er dan bij. En dan gaan we naar Griekenland, uh, Italië, Roemenië. Wow. En proberen we de Europese springhaanenfauna een beetje in de vingers te krijgen. Ja. En hoe hebben jullie elkaar ontmoet dan? Uh, ja, dat was tijdens dat uh, eerder genoemde springhaanenproject in Nederland. Daar, dat heb ik toen opgezet. En uh, Boudewijn was een van de, van de deelnemers aan dat project. Ja, want die had toen, uh, had toen een, een, een bijzondere soort ontdekt, toch? Begreep ik. Ja, maar dat uh, uh, was wel apart, want dat was voor mij ook helemaal in het prille begin van de sprinkhanen. Hier hoorde hem. ik dit geluid: tjoeketjoeketjoek. Het locomotiefje. En, uh, zo heette die al, of heb jij hem zo? Nee, zo heette die al. <laughs> we hebben uh, Enje gehad die hele leuke Nederlandse namen voor onze sprinkhanen hebben verzonnen. Ja, nog even luisteren, nu we weten dat die het locomotiefje heet. Goed hè? Ja. ja. nou, dus dat hoorde ik en dat heb ik met mijn eenvoudige cassette walkmannetje toen uh, opgenomen in het veld en ik zei dat tegen Roy van, ik heb bij Zwolle heb ik deze soort gevonden. Nou, dat kon absoluut niet. Dus we begonnen al met een, uh, een klein conflictje. <lacht> <lacht> en, uh, en, maar uiteindelijk we zijn samen het veld ingegaan. en nog voordat we op de plek waren waar ik uh, de soort gevonden had, uh, hoorde Roy ze ook al in het gras. Dus. Uh, ja. Want jullie hebben een aantal uh, kregels en spring hadden meegenomen hier... vanuit een uh, naturale locomotiefje zit erbij. Het is heel klein. Ja, het is eigenlijk een uh, dingetje, onbeduidend dingetje van niks. Ja. Centimeter lang, ja. bruinig. Ja, moeten we er verder over zeggen. Roy, ja, de... Zo heb je dus nog een heel aantal soorten in Nederland die er allemaal zo uitzien. En dat is best wel lastig om ze te herkennen, gewoon op, op uiterlijk. Maar als je het geluiden kent, dan kun je ze wel heel makkelijk herkennen. Ja. Wat is er bijzonder aan het locomotiefje, los van zijn geluidje... Nou, het meest bijzondere is misschien wel hoe die verspreid is binnen Nederland. Hij was voor, voorheen, voordat Boudewijn bij Zwolle vond... was hij alleen maar van Zuid-Limburg bekend. En toen werd hij dus bij Zwolle ontdekt en daarna bij Zandpoort. En we kunnen helemaal niet verklaren waar dat nou, waarom dat nou in zit. Want de meeste verspreidingspatronen, die, ja, daar kun je wel uh, iets bij bedenken. Maar hier, geen idee. Volstrekt uh, onduidelijk. Uh, ja. Ja. ja, ja. ja. Nou, we maken een beetje een soort uh, rondgang door Europa eigenlijk... aan de hand van uh, krekels en, uh, en sprinkhanen. Maar de, de, dit geluid hebben jullie... ...Italië opgenomen. Ja, dit, dit is een opname uit Sicilië. Onze eerste jaar uh, gezamenlijk uh, in, in Sicilië. En daar uh, hoorden we dit in het riet. En we zijn gaan zoeken en zoeken. En dat waren er ook meteen honderden uh, die, die daar zaten. Maar we konden helemaal niks zien, niks vangen, niks. Het was gewoon een, een geluid wat we niet konden traceren. En eigenlijk pas een paar jaar later hebben we ontdekt wat dit moest wezen... Dat was de rietkrekel, dat was, zo hebben we hem genoemd. En uh, toen we dat geluid eenmaal goed kenden, konden we hem dus ook op uh, heel veel plekken uh, door Zuid-Europa heen, langs de kust vaak, konden we hem uh, terugvinden. Ja. Hij ligt hier ook in het doosje, nog kleiner dan het locomotiefje. Deze is, nou Roy, beschrijf jij hem eens? Ja, hij zal twee tot drie millimeter lang zijn, denk ik. Dat is misschien ook de reden waarom we hem niet kunnen vinden in het veld. Yeah. <laughs> hij zit heel verborgen tussen die rietstengels. En, uh, ja, dat, dat is gewoon heel lastig. Ik, Diep ik... zwart. Ja, ja, het is, uh, het is heel uh, apart. Er zijn, er zijn wel mensen die hem wel gevonden hebben. Maar ja, we hebben nog niet goed in de vingers hoe dat... Uh... Hoe kan zo'n klein beestje ja. zo'n geluid maken? Hoe doet hij dat? Ja, met zijn vleugels. Hey, uh, die, sommige van die springhaantjes die kunnen enorm kabaal... Uh, nee, die is een hè? Ja, klopt. Ja, spring aan krekels nee. bij ja. oh, mag, je dat, <laughs> ja, mag je dat toch doorgaan? Je, je mag het wel samenvatten als springkade, denk ik. Uh, maar maar is het niet zo, hoe groter de krekel dan wel springkaan, hoe harder het geluid? Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Nee. Die nee. kleintjes kunnen enorme herrie maken. Ja. Maar vertel nog eens, met zijn vleugel, hoe, hoe precies? Nou, die is die, uh, uh, dus een soort geluidsinstrumentje zit er op de vleugels. Aan en de ene vleugel zit een rij met tandjes, en aan de andere vleugel zit een verdikte ader. En die wrijft, die raspt die over elkaar. En door dat patroon van die vleugelbeweging en, de, en hoe hij zijn vleugels houdt... Dat, dat bepaalt dan het geluid. Hij moet de, het is echt als een vioolspeler. Hij moet strijken. Ja, ja. En hoe nemen jullie dit nou op? Want jij had het eerder over een cassette recorder met zo'n klikrek. Zo nam ik vroeger ook altijd inderdaad van de radioliedjes op. Maar zo ja. gaat het vast niet meer. Nee, nou ja, goed, we lopen nu natuurlijk met, met redelijk professionele recorders... grote microfoons rond in het veld. Ja, je hebt dus dit een was... enorm konijn bij Ja, he? ik heb nu zo'n heel konijn bij me om uh, wind uh, weg te houden. Maar dus in het veld uh, uh, kunnen we sommige van die beesten goed opnemen. Dit, dit was ook een veldopname. Uh, maar soms nemen we dus ook beesten juist ook mee de studio in... om, uh, om het daar te doen. Want uh, ja, dan is het geluid zo klein bijvoorbeeld. Of er zit zoveel... Wind of andere sprinkhanen omheen, dan moet je wel. Dan uh, moet je hem echt vangen ja. in de studio. Ja. We schrijven nu een stukje op, hè? Ja. Vanuit Italië. Ja. Naar? Dit is uh, wat meer naar het westen, in uh, Zuid-Frankrijk en uh, Spanje. Zit... Ik, ga, ik vind het zo knap. Ik vind het van vogels al knap, maar ik vind het van Krekel toch min of meer. Je... Maar... Maar knap dat het beest het kan of dat zij het kunnen horen? <laughs> nee, onderen. dat je meteen hoort. Wel, wel, ja. Nou ja, is... dit is natuurlijk zo'n soort ook... Wij hadden we, net, we hadden daar straks het goudhaantje. Maar deze is misschien ook wel heel moeilijk te horen voor sommige mensen. Uh, hier hoor je uh, overigens echt dat raspen van die tandjes. Die hoort echt alsof je met, een, met, een, met je nagel over een, uh, over een kam gaat. Uh, dus je hoort ook alle afzonderlijke tandjes voor je... Krik, uh. Had je nu al gezegd wat dit was? Um, dit is de, de grove zadelspringhaan. Um, en nou ja goed, het, het, uh, het geluid is heel bijzonder. En dit is dus een hele langzame vleugelbeweging. Uh, waardoor je dus ook al die tandjes hoort. Ja. Het is jammer dat, eigenlijk dat het programma Wedden dat niet uh, meer bestaat. Want <lacht> het zou zo'n leuke duo, uh, duo zijn. <lacht> het volgende gekraak heeft alles te maken. Nou, we gaan het eerst maar even luisteren. Ja, als u dit geluid hoort, dan ja. zou ik er voor... Uh, ik zou rennen voor mijn leven. <lacht> uh, oh ja, ja, ik, ja. Ik zie hem ook hier voor me in het doosje liggen het en het is... is een monster. Het is een... Nou, Roy, beschrijf jij maar weer even. Ja, het is een soort uh, heel groot zwart, uh, zwart, uh, zwarte sabelspringhaan. Een soort tankje is het eigenlijk. En hij, hij leeft in, uh, in, uh, uh, uh, meer in korenvelden in Zuid-Europa. Daar ja. kom je hem tegen. Maar omschrijf hem eens. Ja, hij is een, een centimeter of acht groot, denk ik. Heel dik. Een beetje bedorend, met hele korte pootjes, zodat hij goed door het gras kan lopen. Hij heeft, een, hij heeft echt een harnasje. Ja. Ja. Ja. Ja. Want er staat hier, je hebt, je hebt, je hebt een papiertje, de akkerspringhaan. Ja. En hij heeft dus hele korte vleugeltjes die uh, zo ongeveer verstopt zitten onder zijn halsgild. Maar daar maakt hij dus toch nog een uh, behoorlijke teringherrie mee... We hebben dus ook een paar van die beestjes uh, een keer uh, gevangen en op de hotelkamer gehad. En de volgende ochtend begonnen ze. Nou, uh, een betere wekker kun je niet hebben. Het <laughs> ja. viel niet doorheen te slapen. <laughs> nee. uh, maar die vleugels, daar doet hij. er staat trouwens hier van nu ook een foto op onze, op onze website. Van deze uh, krekelse sprinkhalen ja. die we nu behandelen. Die vleugels, het enige wat hij daar nog mee doet is dit geluid maken. Ja. Vliegen dat kan nee, niet meer, nee, want ik, ik nee. zie dat beest is reusachtig, maar die vleugeltjes ja. die zie je bijna niet. Nee, hij zou ook veel te zwaar zijn om nog te vliegen, dus dat uh, heeft toch ja. wel geen zin. Nou, ik zou, ja, het is echt een afschrikwekkend. Als je, als je heel snel zou lopen, dan zou, zou je denken dat het uit de kluit een kakkelijk uh, is. Ja, ja. Daar heeft hij wel wat van. Ik, toen ik het doosje opende, dacht ik heel even dat het een... een, een veenmol een was. Die hebben we vorig jaar gefilmd voor VolksTV. Ja. TV. Uh, die lijkt er een heel klein beetje op. Lijkt he? er een beetje op, maar die heeft natuurlijk van hele mooie... Uh, brede voorpoten waar hij mee kan graven. Dat heeft deze niet. Ja, het ziet er echt uit als een mol. Maar dat is ook een, een springhaan. Dat is een, een kreek achter je, ja. ja. Zeker, ja. ja. Nu, uh, jij zei ook al van... soms kunnen we het geluid niet genoeg vangen... en dan moet je hem toch in een studiootje opnemen. Mm -hmm. uh, nemen jullie die, die, die gevangen springkaan die dan mee terugneemt naar Nederland... mag dat zomaar? Dat je dan bij Schiphol je koffertje opentrekt en dan... Ah! Uh, het ligt een beetje aan het land. Sommige landen heb je vergunning nodig, maar het zijn geen soorten bij die, uh, die op internationale lijsten staan of zo. Dus je mag ze wel gewoon vervoeren. Maar sommige landen hebben daar wel bepalingen voor, dan moet je gewoon een vergunning aanvragen. En die krijg je ook gewoon. Spring aan een vergunning. Ja. En dan ja. mag je hem gewoon meenemen. Ja. Maar ja, dan laat je dit boek zien: met Bruno Massa. En dan je we er weer wij. Krekelmannen, horen we er weer ja. een? Ja. Horen we hem nog een keer? Oh, ja. Ah die? Ja, die zat, dat was meer in het oosten van Europa. Toen waren we in de Donaudelta in Roemenië. Wie, wie is dit? <laughs> de moerasratels. hè? Ja, het ja, is behoorlijk hard. Echt op 100 meter afstand kun je die wel horen. En is dit ook weer de, de, de, de vleugel met de ader langs de tandjes ja. van de andere vleugel? Ja, ja. is dus alleen de aan doen het dus anders. Die, die wrijven de pootjes langs de vleugels. Maar de aan en krekels, die wrijven dus de vleugels over elkaar. Ik ga een heel domme vraag stellen, komt-ie. Waar zijn de springkanen in Krekels in Nederland nu? Uh, de meeste soorten, die zijn uh, nu ei. Alle volwassen springkanen, of bijna alle volwassen springkanen, die, uh, die overlijden in het najaar. Als ze eitjes hebben afgezet in de grond of in een stengel uh -huh. van een plant. En die eieren die overwinteren dan, en soms ook meerdere winters, uh, kunnen die blijven liggen. En, en waar dan... liggen die? Bijvoorbeeld in de bodem. Hier, hier rond het Capitoor liggen ook vast allerlei Sprinkhanen-eitjes in de bodem. Maar gewoon in het graf, hoe diep of, of, of hoe... Het ligt een beetje aan de groep. Bijvoorbeeld veldsprinkhanen maken een heel pakketje van eieren... en dan zit ze één centimeter onder de grond of zo. Ja. En in mei dan komen de eerste jonkies weer uit. En dan, in juli hebben we dan weer volwassen beesten. Maar sommige eieren, begrijp ik, zijn er zitten ook een paar seizoenen in de, Klopt, in de, in de ja. bodem. Klopt, Vooral van die grote sabelsprinkhanen... die kunnen echt tot vier, vijf winters wel overwinteren. Dan hangt het een beetje van, het, uh, ja, van de klimaatomstandigheden af... of dat gunstig is of niet. Een soort risicospreiding is dat ja. uh, waar ze aan doen. Boudewijn, geluideman, welke, welke soort staat nog staat bovenaan je lijst? Nou, we hebben nog een hele grote Zuid-Europese krekel. Die vinden we steeds niet. Die woont zo'n beetje in muizenholen. Althans. Terwijl het toch zo groot is? Ja, Juist ook omdat hij zo groot is, woont hij in Muizenholen. <laughs> maar dat is de dikkopkrekel uh, die een enorme herrie maakt, die je vanaf een paar honderd meter moet horen. Maar wij hebben hem nog niet kunnen, kunnen vinden. Is dit hem? Dit... Ja, dit is een... hem. <lacht> dus je dit, er is dus een andere geluid. zeggen, wie heeft dit dan Dat is Bruno Massa. Geweest is dit Bruno? De, de Bruno, Bruno. Massa. <lacht> Bruno <Mars. lacht> ja. Dus die directe Bruno, die heeft het hem geflikt. Ja. ja, maar die woont daar, hè? Die woont in Sicilië en daar ja. zitten ze. Dus dan heeft dat wat meer kans. Ja, goh. Um, Oké. Okay. Uh, heb, hebben we nog een? Kees, had jij nog één mooi geluid onder de knop? Of uh, nog een, een, een, een... Speciaal voor jullie. Nog, we eindigen nog even met heel mooi gechirp. Dit is toch weer dat locomotief? Ja, dat ja, is goed gehoord. Maar die herkennen we nu. Dat die herken is leuk. Nu. Nu. U kunt binnenkort naar buiten. Wanneer kunnen we het locomotief hier horen in Nederland? En jullie, jullie. Pauwdewein Odee en Roy Kleukers. De sprinkhanen en geluidenverzamelaars en kenners van Europa. Uh, nou, kom absoluut nog een keer terug, hè? Als je hem hebt gevangen, die dik kop. Ja. En gefeliciteerd we met dit prachtige, prachtige boek. Oké, okay, aan het eind van de uitzending nog even terug naar onze Venolijn 035 -6 -7 -11 -3 -3 -8, voor een melding uit het noorden van het land. Dag, met Hans Wagner uit Nes. Het is druk in de natuur. Terwijl je juist een periode zou verwachten met heel weinig, is het met name s'nachts heel erg druk, blijkbaar. Want ik heb prachtige sporen gevonden: van een vos, van een wezel, van waarschijnlijk ook een hermelijn, omdat de afstand wat anders was. Daarnaast, op een schoongestoven akker, hier net achter mijn huis, zitten meer dan 60 veldleeuweriken. En als ik in de buurt kom, zie ik in een um, ja, ook schoongestoven slootkantje ook nog een houtsnip. Dus het is minstens zo druk als in het voorjaar. Alleen zijn de temperaturen wat anders. En dat allemaal in Nes. Over een paar weken beginnen we weer met Vroege Vogels TV. We zijn nu al druk aan het filmen in de natuur. En om u alvast een beetje lekker in de stemming te brengen... zetten we vanaf nu, iedere zondag, een van onze nieuwe reportages... Op de website. U hoort hier een uh, vossengluid. En vandaag is het een, een filmpje van onze cameraman slash bioloog Stefan. Die is op zoek naar een vos die hier op het Mediapark zou zitten. Ja, Paul, naast het Vroege heeft hij er eentje geroken. En met een cameraval hopen we Reinaard de Vos vast te leggen. Op vroegevogels.vara.nl ziet u nu al de eerste beelden. En op de site ook onze fotowedstrijd, Mooi Europa. kunt u een prachtig boek meewinnen winnen. En uh, mooie filmpjes over sprinkhanen en die miljoenpoten. Hè? Tot volgende week.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 Dit is Radio 1.